Buma toonde begrip voor de Hongaarse premier Orbán... die veel kritiek krijgt op zijn hekkenbeleid... maar die ook verwijten krijgt als hij vluchtelingen... via zijn land laat doorreizen naar andere landen. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer zegt dat hij bezorgd is... over de grote populariteit van de PVV. Die kan schadelijk zijn voor de Nederlandse export... zei hij in het tv-programma WNL op zondag. De Boer noemt het zorgelijk als Nederland het imago krijgt... dat het weinig met het buitenland te maken wil hebben... en bang is voor andere culturele invloeden. Drie Syrische vluchtelingen zijn afgelopen nacht op de A67 bij Venlo van de weg gehaald. Ze waren op de fiets onderweg naar Zalbommel. Een automobilist zag de vluchtelingen zonder verlichting op de vluchtstrook fietsen. Met lichtsignalen waarschuwde hij de drie mannen en uiteindelijk stopte ze. Via een vertaal-app op de mobiele telefoon wist hij de vluchtelingen duidelijk te maken dat fietsen op de snelweg niet mag. De politie heeft het drietal daarna van de snelweg begeleid. Het natuurboek Niet zonder elkaar, bloemen en insecten heeft dit jaar de Jan Wolkersprijs gekregen. Het boek over bestuiving zit volgens de jury vol fascinerende voorbeelden, onder meer over de manier waarop bloemen proberen insecten te lokken. De prijs van 5000 euro werd in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt door Jan Wolkers weduwe Carina.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 Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A7 horen Zaandam. Bij uh, Zaandam staat 4 kilometer. Hier is de rijstok afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Je er Phil Collins en Jamie Mac. Nou, het is even na twee uur inderdaad. Goedemiddag, Salvoort. We zijn nu weer drie uur lang. En wie zijn we tegenover mij zit? Hans. Goedemiddag, Hans. Ja, even kijken hoor. Welke, ja, dit ja, ja. Goedemiddag, Rob, goedemiddag, en Goedemiddag, luisteraars. Ja. Goedemiddag. Wat gaan we doen vanmiddag, we gaan, eh, ik heb Om half drie hebben we het weerbericht. En we hebben natuurlijk onze korte berichten. We houden u de voetbal voor u in de gaten. We hebben het gedicht van vandaag, dier van de week. En om half vier het evenementenagenda. Hey, fijn dat je erbij bent Hans. Graag gedaan. We gaan er een gezellige drie uur van maken. Dat denk ik ook ja. Dat denk ik ook. En uh, spanning al om uh, in de visie. Vijf wedstrijden gisteren al gespeeld. Daarover zometeen veel meer. Maar eerst meer muziek. Hier is Whitney Houston. Ah! Regenachtige zondagmiddag in Zandvoort. En genieten natuurlijk van de muziek van ZFM Jordan Winnie Houston en I Wanna Dance with Somebody. Dit is CFM. ZFM. Al 25 jaar, een zee van muziek.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 Dat was de uh, sweet taste. Nou, de donkere dagen gaan er weer aankomen, Hans. En dat betekent, uh, ja, Sinterklaas en het uh, kerstfeest. En mijn verbazing van de week kregen wij een brief van Sinterklaas. Ja, ja, ja, ja ik heb die, die brief toevallig in mijn hand gegeven. Heet van de pers, eigenlijk. En ik zal aan de kinderen van Zandvoort zal ik hem voorlezen. Er staat boven Spanje. Op 15 november aanstaande hoop ik met de boot weer in Zandvoort aan te komen. Ook dit jaar weer op de rotonde. Volgens de Pieten komen we rond 12 uur aan op het strand. Mocht je niet van water houden, kom dan fijn naar het raadhuis. Daar wordt door de burgemeester ontvangen om ongeveer om kwart voor één. Ook ga ik dit jaar weer naar de kinderen... kijken of die meedoen aan de Sinterklaas-spektakel... en kunnen jullie weer met mij op de foto. Dit wordt gehouden op de Korver Sporthal. De kaartverkoop start op 30 oktober bij boekhandel Bruna... Pluspunt en de Oude Halt... En de kaarten kosten slechts 2 euro. Kom je ook naar ons toe? De Pieten hebben verklapt dat ze lekkere pepernoten hebben gepakken. En ik wil jullie graag een handje geven. Ik hoop je te zien. Op 15 november. 15 november, en dat is ja. op een zaterdag volgens mij. Ja, op een zaterdag denk ik, ja. Zaterdag 15 november, dan komt hij aan hier in Zalvoort... de brief van Sinterklaas. En voor de luisteraars, we hebben hem op de CFM-app gezet... dus daar kan je hem rustig nalezen. De brief van Sinterklaas vanuit Spanje. En hier is I'll be there van Chic. De Disco Scene. going through En dat waren twee hits non-stop bij CFM op deze regenachtige zondagmiddag. Als eerst hoorde je Sheik en Now Rogers en Albi Der En daarachteraan deze van Echo Smit. Dat was de Cool Kids. Ja, Hans zit er tegenover mij. En jij hebt wat minder goed nieuws over de theaterschool hier in Zandvoort. Ja, ja, ja, helaas. Afgelopen maandag was het voor de enige theaterschool van Zandvoort... Theaterschool De Nes, Het Droevige Dag. Voor de school die met veel inzet en het groot plezier van de leiding... kinderen en volwassenen in 2010 werd opgericht... vonden de laatste lessen plaats. De theaterschool is gestopt. Zakelijke overwegingen hebben aan deze dramatische beslissing... ter grondslag gelegen. Wat er met de leerlingen gaat gebeuren, is vooralsnog nog niet bekend. Dit seizoen was voor de vijfde keer dat het nest van start is gegaan. Het werd helaas een kort seizoen. Zonde, zonde, zonde, zonde. zonde. Dus, nou ja, in ieder geval uh, geen goed nieuws dus voor Theaterschool Het Nest hier in uh, Zandvoort. Helaas hebben ze, zeg maar, uh, zichzelf moeten opheffen. Vanwege financiële problemen. Zometeen het CFM weerbericht. Maar hier is Pieter Frampton. was de single van Pieter Frampton en Baby I Love Your Way. En daarmee is het precies half drie geworden. De weer en dat betekent dat het uh, tijd is om te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen met Hans Wassenaar. Ja, ziet er helaas niet zo goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Vandaag, kijk maar naar buiten toe, is het weer bewolkt en vooral vanochtend valt er wat lichte regen of motregen. De wind waait, waait niet meer dan zwak uit het noorden... en de temperatuur loopt op naar waarden van ongeveer 11 graden. Vanochtend, in de komende nacht, is het bewolkt en wel droog. De wind neemt toe, maar matig en draait naar het noordoosten... en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen zijn er weer wolkvelden... en zo nu en dan ook de zon even tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een zwakke noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar een waarde van 12 tot 14 graden. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Er is een buienkans, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het noorden en de temperatuur stijgt naar 13 en 14 graden. De rest van de week lijkt het droog te blijven. Met over het algemeen wel veel bewolking. De temperatuur loopt dagelijks op naar 13 tot 14 graden. En dat is vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Wat een verwinnerij, zegt dat weer, ja, hè? ziet er niet Normale goed uit. Normale temperaturen? Nee, niet echt. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. Dat was het weer.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 All my life, everybody wants to flame They don't want to get burned And today is our turn Days like these lead to Nights like this lead to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 Dag op radio en TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. En dan lees je de laatste berichten uit Zandvoort en kan je natuurlijk lekker luisteren naar ZFM. Kanaal 40 digitaal via SIGO. Zo dadelijk de eredivisie. divisie. Die si es verdad. Me dijeron que te casando. Tú no sabes lo que estoy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 Lekker, ja, ja, zeker. Nicky Jam en uh, El Perdon. Het is tijd om te gaan kijken naar uh, de Eredivisie... En uh, we beginnen even met gisteren. Vijf wedstrijden gespeeld. Ja, ja het, het is begonnen eigenlijk. Op ons lijstje staat als eerste FC Groningen Willem 2 In de Euroborg was het geen sprankelende wedstrijd. Daarvoor gebeurde er veel te weinig. De thuisklop won uiteindelijk met 2-1 en de stand die in de 86 e minuut werd bereikt... nadat de Tricolores één minuut eerder de gelijkmaker hadden gescoord. Een teleurstellend resultaat voor de spelers... en de 275 meegereisde supporters. Oh, zonde, zonde, zonde. zonde. zonde. De andere wedstrijd die gespeeld is, is SC Cambuur tegen AZ. Daar werd het 1 tegen één. Ja, en dan komen we bij Ajax. Hè. Ja, dat was toch een topper eigenlijk. Ajax heeft zaterdagavond het gat met Heracles Almelo... vergroot tot vier punten... De Amsterdammers wonnen in Almelo met 2-0 en waren veel te sterk voor, voor Almelo. Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste helft... en kwamen op naam van Anwar El Ghazi en Neymaya Gundyje. Nou, mooie overwinning dus voor Ajax. Dan gaan we naar die andere topper, dan hebben we het over PSV. Die speelde gisteren tegen Excelsior en het werd een eindstand van 1 tegen 1. 1 tegen nee. 1, ja. En FC Utrecht die kon uh, ook geen uh, wings behalen bij Rode JC. Het werd het uiterlijk, uiteindelijk 1-1. Wel een populaire stand, hè, die 1-1. Ja, ja, ja. Eens even kijken wat er vandaag gebeurd is. Want om half 1 is er één uh, wedstrijd gespeeld. We het over FC Twente tegen NEC. En daar werd het 1 tegen 0. Ja, het, het schijnt toch dat, dat Twente toch wel weer iets beter gaat voetballen. Want het was toch troosteloos in het begin, hè? Ja, ze zijn weer op de goede weg. Juist. En dan om half drie zijn er een tweetal wedstrijden begonnen. Zojuist SC Ereveen tegen Feyenoord. Daar is inmiddels al gescoord, Hans. Ja, daar is 0-1, hè? 0-1. Ja. En dan ADO Den Haag tegen De Graafschap. Daar staat het nog 0-0. En de klapper van de dag, die komt zo uh, dadelijk om uh, kwart voor vijf. We hebben het over Pekswolle tegen Vitesse. Nou, de wedstrijden houden we vanmiddag voor je in de gaten bij Zalvent op Zondag. Nogmaals, een goede middag. Place I'd rather weer twee hits los stop op de zondag bij ZFM. Als eerste de Wispers uit de jaren 80 en de die de plaat die we speciaal even draaien. Voor onze jarige collega Jaap Koper. Jaap van harte gefeliciteerd. de erachteraan Clean Bennet, dat was Rada B. Het is weer tijd voor een bericht en het gaat over de lastenverzwaring. Geen lastenverzwaring voor de inwoners van Zandvoort. De inwoners van Zandvoort werden dit jaar niet opgezadeld met stijgende lasten of tariefverhogingen.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 Lekkere muziek uh, nog onderweg de komende twee uur, ruime twee uur, waaronder deze van Donna Summer. en meedoen met deze video van Donna Summer en The Hot Stuff. Mocht je trouwens een kijkje willen nemen in de studio van nou, dat kan heel eenvoudig. Gewoon even via www.zfm-live.nl en dan kijk je live mee in ja. de studio aan de Tolweg 10A. Zo is het, Hans. Ja, zo ja, is het, ja. ja we maar kijk even naar de eerste ja. divisie want er is uh, alweer gescoord door Feyenoord. De wedstrijd uh, Herenvee Feyenoord. Nou, Feyenoord is uh, lekker bezig daar... Staat uh, 0 tegen 2 op dit moment. Ja, ik denk toch dat het een, een behoorlijke wedstrijd was dat iedereen dacht, nou, dat wordt wel andersom, maar Feyenoord is goed bezig met ja, dat betreft. Ja, zeker, zeker. Dat, uh, dan houden ze Ajax een beetje bij, tenminste. Hè? Ja, precies. <laughs> ja. Ja, vertel, over ja. de smelers. Nou, ik zou je vertellen, ik zat gisteren naar de televisie te kijken, gisteravond. En ik heb met heel veel plezier zitten kijken naar zijn uit. Hij is in Engeland geweest, in de Royal Albert Hall. En daar heb je een uitvoering gegeven. Nou, het, het was echt het was fantastisch. Het is dat hele... Die Royer Albert Hall ziet er fantastisch uit aan de binnenkant. En ik moet zeggen, ik vond het een geweldig evenement... waar ik naar heb zitten kijken. Echt met heel veel plezier. Mooi, en je hebt een nummer uitgekozen Ja, voor daarom hem. wil ik graag eventjes een nummertje voor hem draaien. Nou, laat maar horen. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Hier is Guus Meelers. Zo vlak voor drie uur. Tot zometeen.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 Ik van Brabant. Dus Ik loop hier alleen in een tustere stad. Ik heb eigenlijk nooit.